Kom, we hebben het vandaag over de aapmensen. Ik presenteer de wetenschap! APPLAUS Geen van de apen die vandaag de dag leeft is de voorouder van de mens, wel delen we met de apen gemeenschappelijke voorouder. De mensen, apen zijn onze naaste verwanten in een dierrijk. De gemeenschappelijke voorouder van de mens en de chimpansee leefden zo'n 5 miljoen jaar geleden, zeggen de wetenschappers. En nu de Bijbel. Groot applaus! Wetenschappelijke modellen worden door christenen gehanteerd, mogen door aan, christenen gehanteerd en aanvaard worden. Maar ze moeten altijd onder de koepel worden gezet van het Bijbelse getuigenis over de schepping, zonder val, verlossing en volleinding. Waar ze botsen, moet niet het Bijbelse getuigenis worden aangepast, maar de rijkwijde van wetenschappelijke modellen. Daarop heeft de, dan de wetenschap te zeggen, van: er is een schedels van aapachtigen gevonden. De Bijbel. Het kan toch best een evolueerde aap zijn? Jullie geloven toch in de evolutietheorie? Oh, dat is eigenlijk best een goeie. De wetenschap. Daar heb je me wat, daar weet ik niks op in te brengen. We gaan zo verder naar de discussie, maar eerst een paar weetjes. Wist u dat Neandertalers, als ze hebben bestaan, een grotere herseninhoud hadden dan wij nu? Wist, je, wist u dat er in een niet gepubliceerd deel van het boek Genesis, waar Eva weer werd misleid door de duivel, daarin zou Adam hebben gezegd Laten we veertig dagen in de rivier blijven staan. En de duif had zich dus vermomd als een engel van God. En toen had hij dus gezegd van... Eva, kom uit het water. God heeft het al goed gemaakt. En ja, toen Adem erachter kwam. Jij, jij, nou ja. En uiteindelijk mochten ze dus niet terug in het paradijs. Dat stond in dat boek. Ik weet ook niet waarom het erin staat. Het staat nu 1-2-1 voor, voor de Bijbel. Dat wordt spannend. We gaan maar snel door. De Bijbel. Jullie vonden het interessantste boek om te onderzoeken toch de Bijbel? Waarom geloof je dan niet over de schepping? De wetenschap. En toch blijf ik geloven in de evolutie en de mensenapen. Want er zijn spullen gevonden. Toch ook van de nakoning zijn van Adam en Eva, zegt de Bijbel dan. De wetenschap tegen jou valt niet te discussiëren en toch blijf ik bij mijn standpunt. Oké, okay, hoe staat het? We hebben een winnaar en dat is de Bijbel met 4-3. Van harte gefeliciteerd! Het lied van vandaag is... Vandaag, door Kinga Bam.